De Volmaakte Moord. Een hoorspel geschreven door Ray Shorley, vertaald door Jules Roujaert. Regie, Hiro Muller. Hoe later op de avond toe... Uh... Ken je Tony? Hester, ja, nee oh. Tony, lieveling, dit is mijn man. Mijn man. Hij ziet er nu heel erg boos uit. Uh, uh. <laughs> maar, hij is ook heel erg boos. Er zo, oude uh, oude ou, ou, man. <laughs> Kom, Hester. Ga mee. De auto staat buiten. Ja, mijn het wordt tijd toe. om op te stappen. Mijn auto staat ook buiten, maar ik ga al niet weg. Ik neem er nog een. Jij oh. hebt al meer dan genoeg gehad. Kom nou, wees nou verstandig. Zeer toch niet zo met je. Wees verstandig. Ik wil er nog één en ik zal hem hebben ook. Kom nou mee. Ronde, naam, ja, ja. Hoor je dat? Laatste, laatste ronde. Laatste. Als we niet op schieten, is het nog te laat ook. Sta op, Hester. Sta op. Ik breng je naar huis. Oh nee, dat doe je niet. Tony, bestel nog een whisky voor me, een dubbel. dubbele whisky? Nee, bestel er maar twee. Twee dubbele. Eén voor jezelf. Waar is mijn tasje? Waar, man? Waar is mijn tasje? Hallo, geef hier. Hé, wat doe je nou? Geef terug. Hoor je, ik zeg, geef mijn tas terug. Ik zei, sta op voor uitkomst van die kruk af. Wat moet ik je naar buiten draaien? Jij verdomme dat je bent. Laat me arm los. au. Hé, hey, hallo, hallo. Oh, hey, kapper mee, ouwe hoogman. man. En laten we het rust oh, weer hier. Hé, hey, ik breng hem wel naar huis. Oh ja, dacht je dat? Zeg, hou jij je poot een beetje thuis, alstublieft? Ga maar los. De oh, laatste oh, komt oh. nou mee. Hou je mond. Dat is mijn zo Dat is betrachtig. Goed uit, is dat no. ja, Nou, Doe met pijn. Schrift. Dat is nog niets vergeleken met wat ik doe als je nu niet instapt. de stad. O, oh, een schrift. La los! Zo Al op! Hou op, je doet me pijn! Stap in! Let me los. Zo, dat is beter. Dit vergeef ik je nooit. Ik wil maken. tegen over al die mensen. Denk over al mijn vrienden. Hoor je wat ik zei? Moe je verdomme mee. Denk over al mijn vrienden. Vrienden? Wat voor vrienden? Noem jij dat vrienden? Een moeizuchtige rotzaak. Ik dacht dat je spreekuur had. Ja, dat had ik ook. Maar de barkeeper belde dat je weer een straal bezopen was. Hoe had ik anders geweten in welke kroeg je zat? Leugenaar. Leugenaar. Lieg Lieg 30, 20, 96. Kate? Uh, Kate, je spreekt met Ian. Ian, wat leuk dat je belt. Alles goed met je? Nou, daar bel ik eigenlijk over. Uh, is Hester bij jou? Nee, hey? ik heb haar al weken niet meer gezien. Oh, is ze weer vandoor? Ja, dat is het nou juist, ik uh, weet het niet. Ik hoopte dat ze misschien bij jou zat. Nou, ik denk dat het zeker een maand geleden is dat ik mijn lieve zusje voor het laatst gezien heb. Maar nou, te zeggen dat het een prettige ontmoeting was, nee. Is er gebeurd? Nou, gisteravond heb ik haar moeten weghalen uit de Vedders. Ja, de barkeeper belde me op dat ze weer eens... oh bezopen open was. Ja, precies. En op weg naar huis kregen we woorden. Oh, ik neem aan dat dat het onderstatement van de eeuw is. Ja, ik hoef toch niet in details te treden, hè? Je kent Hester. Ja, ik ken Hester. Nou goed, ik heb haar in bed gestopt. En voordat ik vanmorgen mijn visite ging rijden, had ze zich nog niet vertoond... Ik ben nu net thuis. Het was een waanzinnig drukke dag. Ja. En mijn huishoudster heeft er ook nog niet gezien. Die nam aan dat ze een dagje was gaan winkelen. Nou, misschien is dat ook wel zo. Ja, wie weet, maar op de een of andere manier betwijfel ik dat. Ja, heeft ze iets van kleren of sieraden meegenomen? Ik heb niet gekeken. Nog niet. Ja, mijn eerste gedachte was om jou te bellen voor het geval dat. Oh, nou, maak je geen zorgen, Nien. Ja, makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Ik weet het. Ja, maar ja. Maar zeg nou zelf, als het er vandoor is, dan is het tenslotte niet voor de eerste keer. Nee. Bill denkt dat het een manier is om aandacht te trekken. Ja, dat heeft al eens eerder iemand tegen me gezegd. En ook dat het een schreeuw is om hulp. Zeg, uh, moet je vanavond nog visites rijden? Helaas wel, ja. Uh, hoe laat denk je dat je klaar bent? Ja, hangt er vanaf. Ik zal proberen rond acht uur thuis te zijn. Nou, zullen Bill en ik dan zo tegen half negen even langskomen? Nou, oh, graag, Kate, uh, als dat voor jullie niet te lastig is. Nou, helemaal niet. Maak je geen zorgen, Ian. Sorry dat ik het zeg, maar ze is het niet waard. Ja, tot straks dan. Ze is het misschien niet waard, maar ze is wel mijn vrouw. Ah, morgen, meneer. Morgen, regerlien. Nog iets bijzonders? Nee. Twee inbraken. één verwurging en één verkrachting. Niet meer dan het gebruikelijke weekendrecept, inspecteur. Nou, zo te horen ben je weer eens in een cynische bui vandaag. Oh ja, en uh, niet te vergeten, een anoniem schriftuur. Ja. u. Nou, inspecteur, op uw bureau. Ah, dan krijgen we dat weer. Eens kijken. Handschrift overduidelijk verdraaid. Poststempel onmogelijk te ontcijferen. Misschien de datum. Maar dat hebben we we zeggen, drie dagen geleden gepost. Geachte heer, waarom vraagt u dokter Maitland niet... wat hij met het lijk van zijn vrouw heeft gedaan? Hm. En dat op een briefkaart. Duidelijk iemand die dit nieuws op een bij wil maken. Niet ondertekend. Ik zei toch dat het anoniem was, inspecteur. Dat is zo, ja. Kort maar krachtig en zeer to the point. Nou, deze grappenmaker houdt er niet van om wel woorden fout te maken. Dokter Maitland... Iets nader bekend over een brigadier? Het is onze huisarts. Mijn vrouw zweert bij hem. Zo. Iets bekend over zijn privéomstandigheden? Nou, niet veel, inspecteur. Ja, hoeveel is niet veel? Ja, het is zijn tweede vrouw. Schatrijk. Houdt van een glaasje. Zijn eerste vrouw is overleden. En uit dat huwelijk hebben ze een zoon. Pieter, ongeveer 22 jaar. Studeert in Cambridge. Hm. Dus, een vrouw houdt wel van een glaasje. Waarom ja. wordt dat van een vrouw toch altijd erger gevonden dan van een man? Pure discriminatie, zou je toch zeggen? Nou ja, laat maar zitten. Maar, uh, erg bevorderlijk voor een goed gezinsleven lijkt het me niet. Ofwel soms spiegelt Het is een goede dokter, inspecteur. Ja, de vraag is: de een goede echtgenoot? Vraag hem wat hij met het lijk van zijn vrouw heeft gedaan. Als deze eenvoudige liefdesbrief het bij het rechte eind heeft... dan mogen we dus veronderstellen dat zijn vrouw vermist wordt. Wat denk jij ervan, brigadier? Ik weet het niet, inspecteur. Jij weet het niet, nou ik ook niet. Maar als we ervan uitgaan dat deze verklaring juist is... dan moet de dame in kwestie verdwenen zijn. Of niet, soms? Dat, uh, dat zou best kunnen. Kom nou, o, brigadier, we moeten in ons werk volledig objectief zijn. Alleen omdat Métel de goede dokter is wilde het nog niet zeggen dat hij geen moord zou kunnen gaan. Krippen was ook een goede dokter. Mijn u dat werkelijk, u? <laughs> natuurlijk niet. Ik zei het alleen maar voor het dramatisch effect. Goed, je, je kent de procedure, brigadier. Win een paar inlichtingen in, discreet natuurlijk. Probeer erachter te komen of de dame in kwestie inderdaad vermist wordt... of dat ze er alleen maar een paar dagjes tussenuit is. Als ze, zoals je zegt, van een glaasje houdt... dan zou het best eens kunnen. Ik zou zeggen... Aan de brigadier. Tot uw orders, inspecteur. Hé, hey, Potjan Doosie, wat kan dat nou weer zijn? Ik start net met mijn handen vol meel. Ja, rustig, rustig, ik kom al, ik kom al. Ja. Ik niet de hele dag van die melden, waar je ook een van. Nou. Wat is dat nou, dit? nou, als we het daar geen miles niet hebben. Morgen, mevrouw Davis. is de dokter thuis. Als ik toen nou, je weet best dat hij op deze tijd van de dag altijd praktijk heeft. Oh ja. Ah, zou ik u dan misschien een paar vragen mogen stellen, mevrouw Devis, maar eh, liever niet hier aan de deur? Oh. Oh, nee, nee, nee, nee, je kunt beter even binnenkomen. Kom maar. Het is koud vandaag, hè. Dan gaan we maar naar de keuken toe, daar is het nog het warmst. Ja, dat lijkt me een uitstekend idee. Eh. Zo. En, wat dacht je van een lekker kopje thee? Net gezet. Oh, heel graag. Zo. Zo, kom maar. Nou, goed dan, Benny Miles... Goedendag, ik heb al zo'n beetje het idee waarover je me spreken wilt. Ja, maar weet wel, van mij krijg je geen woord te horen, hoor. Oh, mevrouw Davies, ik ben hier niet zomaar. Ik ben in functie. He, dat is een uh, onderdeel van mijn werk. Ja, ja. En het enige wat ik wil horen is de waarheid. Zo, hier, daar heb je een kopje thee, dank u. alsjeblieft. Dank u, dank u, mevrouw Davies. Uh, mevrouw Davies... U zei zojuist dat dokter Medlen op zijn praktijk was. Maar toen wij daarheen belden, was niet hij, maar dokter Roster aanwezig. Dus. Uh... Heb ik dat gezegd? Ja. Huh? Nou, dat moet een vergissing zijn. Hey, ja, dat geheugen van me. Huh? De nou, ouderdom oh, komt met zijn gebreken, hè. Ik, ik loop ook wel tegen de zeventig, wist je dat? Oh, dat daar ziet u beslist niet naar uit, mevrouw Davis. Ja, ja hoor nou zeven, Wordt me daar wat stroop om de mond gesmeerd in die maat? Nee, nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Oh. Ik meen het. Nou ja, ja, ja, iedereen zegt dat ik er zo jong uitzie, hè, voor mijn leeftijd. In beweging blijven, dat is het hele geheim. Ja, en, weet u misschien waar de dokter is? Nee, ik niet, nee. Het enige dat ik weet is dat hij niet hier is. Ja, bedoelt u dat hij is weggegaan? Nou, als hij niet hier is, dan zal hij wel ergens anders zijn. Ja, toch? Aha, ja. En weet u waar hij naartoe is? Ja, hoe zou ik dat nou weten? Ik ben toch zijn vrouw niet? Ja, ja, ja. ja. ja dan kunnen we het beter misschien op een andere manier vragen... Kijk, uh, nou, dan uh, zal zij zeker weten waar de dokter is. Uh, zou ik dan even mevrouw Maitland kunnen spreken? Ha, mevrouw Maitland, en jij bent brigadier van politie? Hoe bedoelt u dat? Nou, als jij uh, nog niet weet dat ze er weer van door is, dan ben je wel enige hier. Bedoelt u dat mevrouw Maitland niet thuis is? Zo is het, jochie. En vraag me nou niet waar ze wel is, want dat weet ik ook niet. Weet dokter Meekland waar ze is? Ja, hoe zou ik dat nou weten? Dat kun je beter aan hem vragen. Ja, en, uh, wanneer is ze weggegaan? Wanneer is ze weg? Ja, laten we eens kijken. Vandaag is het dinsdag. Ja, oh, nou, dat zal zo'n zo dag of tien geleden geweest zijn, ja, of... of ja of misschien een dag eerder, dat zou ook wel kunnen. U bedoelt dat het geen tien, maar elf dagen geleden was. Dat uh, wil ik toch zeggen, die Nou, jij kan goed tellen hoor, brigadier. Uh, nou ja, zeg, ik durf er geen eet op te doen. laat ik het toch eens op een andere manier proberen. Nee, ja. Op welke dag hebt u mevrouw Meetlund nog gezien? Met andere woorden, wanneer hebt u mevrouw Meetlund voor het laatst gezien? Oh, nou, laten we eens kijken. Ja. Dat was vrijdag, een week geleden. Smiddags. Dus, ja, dan zou ze diezelfde avond nog vandoor gegaan kunnen zijn. N nee, nee, nou, ik over nadenk, kon ze dat niet. Waarom niet? Ja, kijk, ik, eh, ik hou niet van rondelen, hè. En ik steek mijn neus ook nooit in andere man's zaken. Maar iedereen weet toch dat mevrouw Meeklund aan de drank is. En dus... Dus die avond, vrijdagavond, ja, was ze zoals ze dat netjes noemen, onbekwaam. De dokter moest haar vanuit de vennels weghalen. Ja, dat weet iedereen. Het was het gesprek van de dag, geloof me nou maar. Onbekwaam? U bedoelt dronken? Ja. dronken. Ja, en of? Ja, ja, de dokter heeft er wel eens vaker naar bed moeten dragen hoor. En de volgende dag, zaterdag dus, ja, zaterdag. was ze verdwenen? Ja, dat klopt. Weet u precies hoe laat ze het huis verlaten heeft? Nee, dat weet ik niet. Ik kom hier iedere morgen om ongeveer acht uur. Mm -hmm. Ik breng haar dan gewoonlijk een kopje thee. Ja. Ja. Wilt u nou ook nog een kopje thee? Oh, graag, graag. Ja, en, uh, maar de dokter zei dat ik niet moest storen, hè? Ja, omdat het de vorige avond laat was geworden. Hm. Hm. Ik weet altijd precies wat hij daarmee zeker wil. Dus de dokter had haar die zaterdagmorgen nog wel gezien. En hoe laat was dat? Ja, zeg, hoe? Dat zou ik echt niet weten. Wilt u zeggen dat ze in verschillende kamers slapen? Bedoelt u dat? Ja, ja, is dat dan zo vreemd? Hij moet er s'nachts zo vaak uit voor spoed gevallen. Nou, en dan wil hij er niet lastig vallen. Zeer atent. En uh, weet u ook wanneer dokter Meeglen terugkomt? Nou, je hebt een slecht geheugen, hoor, als ik het zeggen mag. Dat heb ik toch al verteld. Ik weet het niet. Juist. Vandaag is het dinsdag. Juist, dinsdag. Zou het kunnen dat hij alleen maar een long weekend vrijgenomen heeft? Ja, ik weet het niet. Echt niet. Het enige wat ik weet is dat hij afgelopen zaterdag weggegaan is... ...precies een week later dan zij. Heeft mevrouw Meetland dit, dit, dit soort dingen wel eens meer gedaan? Ik bedoel, er tussenuit knijpen, zal ik maar zeggen. Oh, ja, vaak genoeg, hoor. Ze doet altijd precies waar ze zelf zin in heeft. <laughs> Gezegend is het. Zeg, brutaal. Nou, <laughs> We moet je Ruud, mee. Goed, uh, dank u wel, mevrouw Davis. Uh, u bent mij Ach. zeer van dienst geweest. Ja. De... Ja. Oh, nee. nog één ding. Mocht mevrouw Maitland weer boven water komen... wilt u het ons dan onmiddellijk laten weten? Hoezo mocht? Huh. Ze is altijd nog boven water gekomen. Vol levenslust en brutaler dan ooit. Dan kan je vergif op in nemen. <laughs> nou, liever niet, hè. Maar uh, laten we hopen dat u gelijk heeft. Ja, en uh, nou, uh, ze heeft beloofd ons meteen in te lichten als de dame in kwestie boven water komt, inspecteur. Hmm. En uh, dokter Meitland is nu ook weg. Ja, inderdaad, ja. Hij uh, schijnt zaterdagmorgen vroeg weggegaan te zijn. Verder geen enkele informatie over waar hij naartoe is... of wanneer hij terugkomt, maar... ik heb een afspraak met zijn plaatsvervanger, dokter Ross. Die spreek ik vandaag nog. Misschien kan, kan, kan hij ons helpen. Dokter Maitland moet maatregelen genomen hebben... om tijdens zijn afwezigheid de praktijk draaiende te houden. Mm -hmm. Kon je die Ross vanmorgen niet te pakken krijgen? Dat hebben we geprobeerd. Maar hij had het erg druk, drukker dan anders. Juist nu dokter Maitland weg was... Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. Die, die huishoudster. Ja, die mevrouw Davis. Heeft zij gezegd dat mevrouw Meekland deze verdwijntruc al vaker had uitgevoerd? Klopt, inspecteur. Ze was er niet helemaal zeker van hoe vaak, maar op zijn minst twee keer. Hm. Nou ja, laten we dan maar hopen dat het weer zo'n snoeprijsje van er is. Hè? Goed, neem contact met mop me zodra je Meekland's plaatsvervanger gesproken hebt. Ja, ja. Oh, lieve hemel. Ik mag hopen dat het niet weer een spoedgeval voor je is, Steven. Nee, het is waarschijnlijk de politie. Ik heb je toch gezegd dat ze langs zouden komen? Dat heb je helemaal niet gezegd, dat is voor de eerste dat ik het hoor. Ja, luisteren is nooit je sterkste kant geweest. <lacht> nu kan ik het je in ieder geval niet meer uitleggen. Z Zou je ze in de zitkamer willen laten? Dat doe jij maar zelf. Je hebt me helemaal niets gezegd. Ja, je zal niet het laatste woord willen hebben. Goedemiddag, Brigadier Miles, als ik me niet vergis. Uh, inderdaad, uh, dokter was Een zeer officieel bezoek zo te zien. Komt u verder? Zo, kijk dus, u zitten. Dank u heer. Uh, mag ik u iets te drinken aanbieden? Nee, dank u wel, heer. U weet, niet onder dienst. Ah, dus het is nog waar ook wat er verteld wordt. Bij de politie wordt er onder diensttijd niet gedronken. Mm -hmm. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het altijd een beetje moeilijk te geloven. <laughs> nou ja, voor mij zit het werk erop, dus als u er geen bezwaar tegen... Helemaal niet, meneer. Ah... En dit is mijn vrouw. Uh -huh. uh, kan ik iets voor u doen? kopje thee misschien? Niets, Muriel. Dit is een persoonlijk gesprek tussen mij en de politie. Dus zou u zo een vriendelijk kunnen. zijn? Misschien uh, kan ik na afloop een paar woorden met u wisselen, mevrouw Ross. Wat heeft het in godsnaam voor zin om met mijn vrouw te praten, gadir? Ik weet precies waarom u mij wilt spreken. En ik ben ervan overtuigd dat mijn vrouw daar niet zinnigs aan toe te heeft. U hebt ongetwijfeld gelijk, meneer. Uh, maar wij proberen... Dit probleem van alle kanten te voorzien. Hè. Zo ook de vrouwelijke kijkt erop, zal ik maar zeggen. <laughs> Hoor je dat, schat? Je hebt niet altijd gelijk. Ik zie u straks, brigadier. Graag, mevrouw was. <clears throat> Zo. Kunnen we dan nu ter zake komen? <laughs> uh, ja, ja, natuurlijk, meneer. Daarvoor ben ik juist hier. Dat vermoedde ik al. Nou, brand los, brigadier... Hoewel ik betwijfel of ik u kan helpen. We kunnen het allicht proberen. We weten dat uw associé zaterdagmorgen jongsleden met onbekende bestemming vertrokken is. Onbekende bestemming? Onzin! Hij is naar zijn zoon gegaan die meedeed aan de sportdag van de Universiteit van Cambridge... Eerlijk gezegd geloof ik niet dat hij er erg veel zin in had. Maar het is Pieters laatste jaar en die zou natuurlijk zeer teleurgesteld geweest zijn als zijn vader daar niet bij was. Ja, ja, ja, ja, dat begrijp ik, ja. Heeft hij uh, nog gezegd wanneer hij terug zou komen? Nee, toen nog niet. Ik ging er vanzelfsprekend van uit dat hij voor maandag terug zou zijn. Mm had -hmm. het een zeer drukke dag, maandag. Hoe dan ook, zondagavond laat belde hij me op en zei dat hij een paar dagen langer zou wegblijven... en met het verzoek of ik voor hem wilde waarnemen, ja. Wat ik natuurlijk ook doe. Hij zou voor mij hetzelfde gedaan hebben. Ja, ja, ja. Heeft hij nog iets toegelicht, verteld, waarom? Nee. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij een goede reden had. Dat telefoongesprek, was dat intralokaal? Dat dacht ik wel. Maar helemaal zeker weet je dat nooit. Weet nee, nee. hij ook of hmm. uh, dokter Medeland met de auto is gegaan? Ja, ja, absoluut. Kenteken weet ik niet. Mm -hmm. Maar waarom vraagt u mij dit allemaal, Brigadier? Zie u, meneer, u moet namelijk weten dat mevrouw ah? metend verdwenen is. <laughs> ja, natuurlijk weet ik dat. Dat weet toch iedereen hier. Maar het is tenslotte niet de eerste keer dat ze zoiets doet. En er komt een dag dat ze het net één keer te veel doet. Wat wilt u daar precies mee zeggen, meneer? Daar wil ik mee zeggen dat als mijn vrouw dit soort grappen met mij zou uithalen... ze het bij mij maar één keer hoeft te doen... Daar kunt u zeker van zijn. Ja. Volgens mij probeert ze alleen maar aandacht te trekken. Mm -hmm. Ze houdt ervan om in de schijnwerpers te staan. Ja. Is het waar dat mevrouw Middelen vroeger actrice is geweest? <laughs> actrice, ja. Derde rangs. Achtergrondkoortjes, dat soort werk. Wist een rijke aannemer of een horrend goed magnaat of zoiets aan de haak te slaan. Ja. Jaren ouder dan zij. En na nog geen zes maanden huwelijk was hij dood. Ja, dat was mijn bekende ja. Hoogstwaarschijnlijk heeft zij hem vermoord. Heeft mevrouw Meetheland haar eerste man vermoord? In bed, man. In bed. Jonge vrouw. Veel oudere man. De vleeselijke lusten. Hm? Ik ben arts. Ik heb vele moorden gezien die voor de wet onopgelost bleven. Ah, ja, juist. Ja, ja, ja, ja. ja. Eh, kende u mevrouw Meetheland toen... Eh, ...tijdens de eerste huwelijk? Hm. Vaag. Hm, heel vaag. Eerlijk gezegd heb ik nooit begrepen wat Meetlund in een zag. Ik vond hem dan ook totaal niet aantrekkelijk, maar ja. <laughs> Smaken verschillen. Ja, zo Tot is het meneer. Die... <laughs> nou, uh, ik dank u wel dokter. U bent zeer behulpzaam geweest. Uh, als ik uh, nog even met mevrouw Ross zou kunnen spreken... Als u erop staat, hoewel ik absoluut niet begrijp hoe zij u verder zou kunnen helpen. <laughs> Dat is nu juist het punt. Je weet het maar nooit meneer. U zei zelf dat u het betwijfelde of u mij zou kunnen helpen, en toch heb ik al een veel duidelijker beeld gekregen. Zo. Nou, ik ben blij dat te horen. Ik zal er voor u roepen. Graag. Muriel! Ja, ja, ik kom. Zo, dan neem ik nu afscheid van u, brigadier. Oh, ik moet nog een aantal telefoontjes afhandelen. Eh, Goedemiddag, dokter. Ja. Zo, daar ben ik dan, brigadier. Wat opwindend allemaal, hè? Opwindend, mevrouw? Ja, nou, Hester Meedlund weer eens op avontuur. Nou, hmm. ik ben eiter. Ik wou dat ik daar geld had. Zou ik ook de benen nemen als ik daar zin in had? Ja, mevrouw, ja. Ja, we zouden er allemaal eens dus tussenuit willen, hè? Uh, was mevrouw Meetland een uh, intieme vriendin van u? Oh, nee. Nee, geen sprake van... Ach, ze is nou eenmaal getrouwd met een collega van mijn man, dus vanzelfsprekend ontmoeten wij elkaar vaak op het sociale vlak. Maar mm -hmm. <laughs> intiem bevriend, zoals u dat noemt, zijn we nooit geweest. Mm. Is uh, mevrouw Meedlend in uw ogen een uh, aantrekkelijke vrouw? Mm. ach, mannen vallen op er. Hm? Nog, ze heeft zeker seks, niet zo'n klein beetje ook. Uh, vroeger althans. <laughs> Lang geleden, moet ik zeggen. <laughs> Ja, ze gebruikt nu andere middelen om haar doel te bereiken, hè? wat minder uh, subtiel. Maar ja, uit is ook duidelijk zichtbaar. Persoonlijk heb ik haar altijd een beetje nymphomaan gevonden. Nymphomaan, mevrouw? Ja, nymphomaan, manziek. Ah. Ja, ik heb haar op dansavondjes bezig gezien. Kon niet van de man afleven. En meestal vielen ze ook nog als blokken voor haar. Oh ja... In menig huwelijk wat ik ken zijn er om haar knetterende ruzies uitgevochten. Ik heb horen vertellen dat ze het zelfs met haar stiefzoon heeft geprobeerd aan te leggen. Ja, nou vraag ik je. Alles was koor op haar onverzadigbare molen. Ah, vandaar dat we ook zo te doen hebben met Ian. Met uh, dokter Meedlund. Oh, ja, ja, ja. Uh, zij heeft tegenover u nooit laten doorschemeren... Dat ze er vandoor wil. God, lieve hemel, nee. Nee, ik zei u al, zo bevriend waren we niet. Nee, ik zou wel de laatste geweest zijn... aan wie ze dat zou vertellen. Om heel eerlijk te zijn... ...wij hebben ook ruzie gehad. Ach, nou ja, dat is nou wel bijna weer een jaar geleden hoor... ...en uh, ik heb er verder gewoon laten stikken. Ah, uh, ruzie mevrouw? Ja. Nou, als u het nou precies weten wilt... ...ze zat ook nog achter mijn man aan. En u begrijpt dat ik dat niet over mijn kant liet gaan. Echt? Tot geen prijs. En daar komt nog bij. Ja, ze is patiënt bij mijn man. En ik hoef u toch niet te vertellen hoe snel zo'n relatie uit de hand kan lopen. Ik bedoel uh, dokter-patiënt relatie. Ja, ja, ja, ja, ja. Inderdaad, zeer snel. Juist. En ik had geen zin om getrouwd te zijn met een geroyeerde arts. Dus dat heb ik radicaal en volledig in de kiem gesmoord. Persoonlijk had ik er nog liever van huisarts zien veranderen... ...maar dat heb ik toch maar niet doorgedrukt. Ja. Dat zou misschien iets al te opvallend zijn geweest. U ja. weet hoe snel roddels gaan, hè? De laatste keer dat mevrouw Meeklinde van doorging... Mm -hmm. ...weet u ook misschien waarheen? Nee, geen idee. Ik weet alleen dat ze terugkwam met stapels nieuwe kleren... ...die duidelijk een Parijsluchtje hadden. Parijs, mevrouw Oss? Ja, Parijs of wat? Londen. In ieder geval niet van hier... Oh, god, ik wou dat ik haar bankrekening had. Ik zou hem heus niet in drank omzetten, dat verzeker ik u. Nou, dank u wel, mevrouw Ross. U bent zeer behulpzaam geweest. Nou, ja, graag gedaan, brachadier. Ik wil tot u nog niet iets drinken. Hoe graag ik ook zo wil het, maar helaas, onder diensttijd, hè, zo is het nu eenmaal. Nou, dan zal ik u maar even waard laten, graag. Oh, dokter, nee maar. Gelukkig dat u er bent. Ja. Ach, daar ben ik echt blij om. Wat heb ik me zorgen gemaakt? Ik heb u vele malen proberen te bellen, mevrouw Davis, maar ik kreeg steeds in gesprek. Ja, ik... Wie had u in godsnaam allemaal aan de telefoon? Ik weet het niet, dokter. Steeds als ik opnam, werd er aan de andere kant weer opgehangen, zonder een woord te zeggen. Ja, ik kan u kan wel zeggen dat ik het helemaal niet leuk vond. Helemaal niet hoor. En heb u gezien wat ze met de tuin gedaan hebben, door Ja. Voor en achter, helemaal afgegraven. Dat heb ik gezien, mevrouw Davis. De politie natuurlijk. Ach, ik heb nog geprobeerd ze tegen te houden. Maar ze wilde niet luisteren. Ze hebben zelfs de rivier afgedrecht. En een grote vijver. Dat is niet waar. Ja, ja. En ik zei maar steeds heus. Mevrouw Medlind komt altijd weer boven water. Maar ze wilde niet luisteren. Zo, wilden ze dat niet. Ik zal ze laten luisteren, de hufters. Neemt u me niet kwalijk, mevrouw Davis, maar... Uh... Nee, nee, nee, zo denk ik er ook over, dokter. Wat ziet u er nou toch doodmoe uit? Nog, nog nieuws, dokter? Als u bedoelt nieuws voor mijn vrouw, nee, niet. Misschien was zij het wel die iedere keer belde. Ze is haar best toen in staat. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nou, ik ga eerst maar naar het politiebureau... Hoe eerder ik daar mijn gezicht laat zien, hoe beter het is, lijkt me. Maar. maar wilt u dan niet eten, eerst eten, dokter? Het is zo klaar. Nee, straks, als ik terugkom. Wie kan dat verdorie nou weer zijn? Ja, nou, oh, laat mij maar, dokter. Mijn naam is Gendel. Inspecteur Gendel. Ja, met me tegen willen spreken. Oh, het is de politie, dokter. Zo, u bent mij net een slag voor, inspecteur. Ik was net op weg naar u toe. Is het waar, dokter. Dat verheugt me zeer om te horen. Maar komt u toch binnen, inspecteur? Nou, als u er geen bezwaar tegen hebt, dokter... ...zou het u en ons veel tijd en moeite besparen... ...wanneer u mee naar het bureau zou willen gaan. Hoezo? Had u mij soms beschuldigen van moord op mijn echtgenote? Dr. Meklund, we zouden uw medewerking in deze zaak zeer op prijs stellen. De auto staat voor de deur, dus als u er niets op tegen hebt, dan... Niets op tegen hebben? Ik heb verdomme nog veel keus. Nou, vooruit laten we gaan. Hoe eerder dit achter de rug is, hoe beter... Met Dr. Ross. Steven? Met Hester. Hester? Grote god. Waar heb je in godsnaam gezeten? Waar ben je nu? Doet er niet toe. Ben je alleen? Ja. Muriel gaat net de deur uit voor een wekelijkse bridgeavondje. Goed, luister. Ik ben volslagen blut. Ik heb geen cent meer en ik zit er om te springen. Ik wil dat jij ervoor zorgt dat ik het weer krijg. Zoveel mogelijk. Ben je stapelkrankzinnig geworden? Waarom ga je verdomme niet naar de bank... Daar staat genoeg. Dat weet iedereen. Omdat de grap die ik met Ian uithaal nog wat langer moet duren. Ach, wat ben jij toch een ongelooflijk secreet. Weet je, de politie heeft jullie tuin afgegraven. De, de rivier afgedreigd En jij hebt het over een grap uithalen met Ian. Hou je mond en luister. Ik heb geld nodig. Ik moet het hebben. Ik kan niet zelf naar de bank gaan. Ik heb daar gegronde redenen voor. Wat voor redenen? Omdat ze dan meteen weten waar ik zit, idioot. Ik ben niet van plan me nu al bloot te geven. Laat Ian nog maar een tijdje flink in zijn rat zitten. Weet je wel dat hij gisteren meer dan zes uur op het politiebureau heeft gezeten? Zogenaamd om de politie met hun onderzoek te helpen. Het leven is op dit moment voor die man een hel. Houd op over Ian, wil je? Krijg ik het geld, ja of nee? Ik zal ook kort zijn. Nee... Heb je liever dat ik naar het medisch Tuchtcollege stap om ze een paar fijne details te geven hoe jij, mijn huisarts, me verleid op de onderzoektafel? Ik? jou verleiden? Met jouw reputatie? Nou, dat is de beste die ik in jaren gehoord heb. Oh, oh, oh. Ik kan zeer overtuigend uit de hoek komen. Dat zal je zo langzamerhand moeten weten. Gebeurd is gebeurd, Steven. En alleen maar het verdacht zijn zal het einde betekenen van jouw carrière als medicus. Dat hoef ik je toch niet nader uit te leggen. En jouw Muriel zou maar wat graag van je willen scheiden. Als jij dat doet, dan vermoord ik je. Oh, lieve Steven, gaan we dreigen? Help je me of help je me niet? Ik luister. Zo mag ik het horen. Zegt het dorpje Cleethorpes aan de oostkustje iets? Nee. Het is ongeveer 60 kilometer van Stonebridge. Met de auto is het een afstand van niets. Als je de weg langs de kust volgt, kan het niet missen, want het staat aangegeven. Eigenlijk is het geen weg, eerder een landweg, dus veel verkeer is er niet. Ja. Kom daar morgenavond naartoe, om negen uur precies. Ik ben daar ook, negen uur precies. Hester, je bent gek. Dat moet je zelf toch inzien? Stel je voor dat ik met deze gegevens naar de politie ga. Oh, oh, oh, oh, ik ken je toch, lieve Steven. Je zou niet durven. Daar heb je de moed niet voor. Nu je wil je misschien wel, wie zou het durven? Maar jij. Denkt... Wat ben je toch een fout? Oh, afgesproken dus. Morgenavond, 9 uur precies. Uriel, grote goddankje. Jij... Ik was mijn auto sleutels vergeten. Maar jij ging zo op in dat geweldig, interessante gesprek met jouw lieve Hester, dat ik je echt niet durfde storen. Dus morgen om 9 uur precies, hè? Heb jij. Heb jij alles gehoord? Ik heb meegeluisterd, ja, via de telefoon in de hal. Nee, oh, Hester, is toch echt de goedheid zelf, vind je niet? Laat Ian rustig door een hel gaan met de politie op zijn hielen. Zijn carrière staat op het spel. Ze dreigt jou na die minderwaardige affaire die je met haar gehad hebt met chantage. En nu, nu heeft ze ook nog de gore moed om geld aan je te vragen. Ons geld. Nou, één ding kan ik je wel verzekeren, Steven. Ik zal onze lieve Hester eens laten zien met wie ze te doen heeft. Ze zei toch dat ik meer lef heb dan jij? Ze weet het nog niet, maar ik zal het er bewijzen ook. U zult toch moeten toegeven, dokter Maitland... dat het allemaal nogal onwaarschijnlijk overkomt. Uw vrouw is bijna veertien dagen vermist... en toch vindt u dat niet belangrijk genoeg om het bij de politie te melden... Ik kan u wel zeggen dat als mijn vrouw zo lang weg zou zijn, ik me ernstige zorgen zou maken. Ja, dat begrijp ik, inspecteur. Maar ik denk dat zij er ook geen gewoonte van maakt. Mijn vrouw wel. Werkelijk? Hoe vaak heeft zij dit soort dingen dan nou al gedaan? Dit is de vierde keer. De eerste twee keren was ze vier dagen weg. De laatste keer was dat ruim een week. Uh, ik bedoel de voorlaatste keer en nu duurt het al veertien dagen, zoals u terecht zegt. Uh, ze heeft u ook niet gebeld of op een andere manier geprobeerd in contact te komen? Nee, uh, nou... Uh, ja, dokter? Ja, mijn huishoudster beweert dat er voortdurend werd opgebeld... Maar dat er, als ze opnam, meteen weer werd opgehangen. Wilt u helemaal insinueren dat deze geheimzinnige beller... uw vrouw geweest zou kunnen zijn? Ik insinueer niets. Ik zeg alleen maar dat als het waar is dat ze met mij in contact probeert te komen... ik al heel erg opgelucht zou zijn. U bent vandaag pas thuisgekomen. Vrijdag bent u weggegaan of was het zaterdagmorgen? Precies, zaterdagmorgen. Zou u me ook kunnen vertellen waar u geweest bent? Wanneer precies en waarom? Oh, God... Ja, natuurlijk kan ik dat. Zaterdag was ik in Cambridge, op de sportdag van de universiteit. Mijn zoon deed daar aan mee en natuurlijk... Ja, natuurlijk wilde u daarbij zijn, maar daarna... Uh, ...was ik in Parijs. In Parijs? Ja. De laatste keer dat mijn vrouw weg was, zat ze ook in Parijs. Dus ik hoopte haar daar te vinden. Ze logeert meestal in hetzelfde hotel, vlakbij het Gare du Nord... Hier heb ik de hotelrekening. Hoe dan ook, het was allemaal voor niets. Zij was er niet geweest. Heb ik goed begrepen dat mevrouw Metland weduwe was toen u met haar trouwde? Dat is juist. Een nou, rijke weduwe? Ik vind dat u met deze vraag echt te ver gaat, inspecteur. Na drie dagen afwezigheid kom ik thuis en vind daar alles over opgehaald. Mijn tuin, een aardappelveld, rivier, een vijver afgedrecht. Stelt u me nou in staat van beschuldiging, ja of nee? Het spijt me dat u nu deze houding aanneemt, dokter. Goed, ik zal openkaart met u spelen. Hier. Herkent u het handschrift op deze briefkaart? Waarom vraagt u dokter Meetland niet... ...wat hij met het lijk van zijn vrouw heeft gedaan? Hmm. ontroerend, dat moet ik zeggen... Nee, het zegt me niets. Maar dat was natuurlijk ook niet de bedoeling. Het handschrift is duidelijk verdraaid. Heeft u een flauw vermoeden wie u zo'n boodschap gestuurd zou kunnen hebben? Nee, geen idee. Heeft u, voor zover u weet, vijanden? Zover ik weet, niet, nee. Ha, maar wie dit ook geschreven heeft en dan ook nog op een briefkaart... ...dat kan toch moeilijk als een vriend omschreven worden? Een vriend, dokter? Ja, of een vriendin... Wanneer heeft u dit ontvangen? Ik moet zeggen u reageert nogal koeltjes op deze toch niet mis te verstaande beschuldiging. Inspecteur, ik heb de laatste twaalf nachten nauwelijks een oog dicht gedaan. Ik kom thuis, vind alles wat ik bezit uitgekampt en omgeploegd, mezelf als mikpunt van een schandaal, gefluister en geroddel, en nu bent u verbaasd dat ik niet omverval van dit, dit soort vuiligheid neergekladderd op een briefkaart, u denkt dat uw vrouw dit soort vuiligheid geschreven kan hebben? Dat zijn uw woorden, niet de mijne, inspecteur. Zou u huwelijk kunnen omschrijven als een gelukkig huwelijk? Inspecteur, ik weiger verder te antwoorden. Ik vraag u nogmaals. Arresteert u mij, ja of nee? Ik weet genoeg, dokter. Voorlopig althans. Ik zou u wel willen vragen, geen uitstapjes meer naar Parijs. Is dat duidelijk? Zeer duidelijk. Zal ik u even naar huis laten brengen? Nee, dank u. Ik loop liever. Geloof me, Steven. Zolang Hester leeft, zullen wij ons nooit veilig voelen. Geld afpersen doe je niet één keer. Nee, daar ga je mee door. Dit is de enige manier... Mijn grote god Murio, je hebt het over moord. Moord in koele bloeden. Dat weet ik. Maar ze is bezig om langzaam maar zeker en heel doelbewust... ...haar eigen man om zeep te helpen... ...door zijn carrière als medicus te ondermijnen. En als het aan haar ligt... ...zal ze er niet voor terugschrikken... ...jouw carrière ook te ruïneren. Ik ken dat soort. Je ook wat drinken. Nee. In één ding had ze in ieder geval wel gelijk. Wat dan? Dat jij meer lef hebt dan ik. Om zelfs te durven... ...denken aan... ...moord. Het is maar goed ook dat ik dat heb, vind je niet? Ik heb vannacht liggen nadenken. Mijn? Als jij vanavond naar Hester toe gaat, ga ik mee. Muriel, je kunt toch... Laat me uitspreken. Ik lig achter in de auto op de vloer. Nee, val me niet in de reden. Met een injectiespuit vol verdovende middelen. Als ik haar ken, en dat doe ik verdomd goed, is ze dronken. Eén injectie en de combinatie van verdoving en alcohol doet de rest. Ze wordt waarschijnlijk heel snel gevonden en dan is de naam van Ian gezuiverd en zijn probleem opgelost. Er zal natuurlijk een lijkschouwing plaatsvinden, maar daar hoeven wij ons geen zorgen om te Moeilijk. maken. Ze is hoogstwaarschijnlijk toch al lang aan de drugs. Het is waterdicht, Steven. Waterdicht. Het is af... de volmaakte moord, omdat zij er zelf aan meewerkt. Nou, zeg nou eens iets, vind je niet briljant? Ja, ja. Slim bedacht. Maar je vergeet één ding. Oh ja? Wat dan? Zij zit in mijn eigen auto, niet in de ronde. Steven, onderzoek. dan rijd je toch tot vlak naast haar wagen. Zeg dat je een gebroken been hebt of zoiets. Moet ik dan alles zelf bedenken? Geld, dat is het enige waar zij op uit is. En daarvoor zal ze maar al te graag willen overstappen van de ene auto in de andere. Het enige wat wij moeten doen... ...is als het gebeurd is haar terugzetten in de eigen auto. Het klinkt allemaal zo simpel, hè? We, weet je wel zeker dat je het kunt... Durf je het nog wel als het moment daar is? Oh, Steven, je weet toch dat ik in een psychiatrische inrichting heb gewerkt? Voor mij zal het echt niet de eerste keer zijn dat ik een dodelijke dosis inspuit. Dat zou jij toch moeten weten? Maar dit, dit... Dit is toch iets anders, Muriel? Voor mij niet. Ach, Steven, maak je nou toch geen zorgen. Doe jij nou maar gewoon wat je doen moet, dan doe ik dat ook. Nee, Alleen nog één ding. Nou, wat nou nog? Toon van je stel je toch niet zo aan, verdomme? Het is maar een detail, maar wel een heel belangrijk detail. Jij zet die tas met geld... ...of liever die tas waarin zij denkt dat geld zit... ...naast je op de vloer. Dus op de plaats waar zij komt te zitten. Dan kan ik op het moment dat zij zich naar voren buigt om een... Ja, behakkelijk... ja, ja, ja, ik begrijp het. Oh mooi, dat werd tijd. Rijdt dus wat langzamer. Ik denk dat dit de aanwijzing is die is te bedoelen. Wat een hondenweer, en die weg. God, wat zal ik blij zijn als dit achter de rug is. Ja, ik je dat een weg, of waar eerlijk raad doet dat. Ga maar op met dat gezeur, Je gaat toch niet de zenuwen krijgen? Nee. Ik kan beter in de berm gaan staan. Ja. Dan heeft zij gehand om naast ons te komen. Ik niet te veel naar nee. de kant, hè. Nee. Ik heb geen zin om van die rotsen te vallen met die zee daar beneden. Ik wel soms. Ja. Zo, hier staat het goed. Ja. God, wat een noodtje. Vooruit gaan we achterin. We zijn nog een paar minuten te laat. Ze kan zo hier zijn. Zit op. Hé, zie je die koplampen. Daar is ze. ...omdat je er niet anders hier was. Oké, oké, kom op. Ja, je zult wel hier moeten komen. Ik heb een gebroken been. Gebroken been? Zij, probeert het nog niet te belazen, hè? Hester, jij hebt me gevraagd om hier te komen. Ik doe dit waarachtig niet voor mijn plezier. Hoe eerder dit voorbij is, hoe liever. Dus schiet op, alsjeblieft. Oké, okay. oké, okay. ik kom al. Ik kom al. Wat oh, een rot weer. Stap toch in! Stap dan toch in! Ja, ik stap toch in, verdomme! zo'n oh, Roswingen. Wat ruik ik? Papa? Oh, je hebt de vrouwtje in de auto gehad. Hoe lang ben jij nog van plan om met deze verdwijntroep door te gaan? Net zo lang als ik daar zin in heb. Ik laat iemand nog even op hete kolen zitten. Ik heb nog nooit zo'n plezier gehad. Dat ben je toch een uitgesproken rotweil uh, Bedankt gestorven. voor het compliment. Waar is het geld? Hier. Ja, sta bij je voeten. Hoeveel is het? Nou, kijk zelf maar. Er staat hier niets. Jij hebt de tas natuurlijk omgetrapt bij het in de stad. Hij moet er staan. Ah, ja. Ja, ik heb hem. Ah! Wat is dit? Je hebt een verhalen. Oh, God, ik ben in de val gelopen. Oh, God. Oh god. oh god. Zo. Dat is gelukt. Nou moeten we haar terugzetten in de eigen auto. Godstam, Steven, rij niet zo hard. Je rijdt als een bezetene. Hou je mond. Nee, ik hou mijn mond niet. Wil je ons dood hebben? Hou je voet van dat gas. Zonder op. Of... Nee, laat mij rijden. Nee, laat los Buriel. Toch uit in godsnaam! Ze had gelijk, ze had gelijk! Wat ja, heb je dan verdomme? Op? Ze zei dat ik het leven niet had! Maar jij, jij bent van steen! Kijk, dat voor de vrachtwagen! Nee! Nee! Nee, Steven, niet inhalen! Nee, hier! Nee, Steven, niet door! Nee! Je hebt geluisterd naar De Volmaakte Moord, een hoorspel geschreven door Ray Shorey en vertaald door Jules Rojaarts. Jules Rojaarts zelf speelde dokter Ian Maitland. Brunie Henke was Hester zijn vrouw. Nelke Knechtmans, Kate, de zuster van Hester. En Wim de Meijer, Bill, de echtgenoot van Kate. Hans Pauls was dokter Steven Wals. Trudy Libozan. Muriel zijn vrouw, Robert Sobels, inspecteur Grenville, Paul van Horkem brigadier Miles en Betty Kapsenberg, een huishoudster. Technische realisatie, Raymond van Maarseveen en Monique Stam. De regie had, Hiro Muller.